De rechtszaak tegen Wilders heeft anderhalf jaar geduurd. De eerste rechters werden gevraagd en met nieuwe rechters werd de zaak in februari hervat. Wilders herbriep zich op zijn zwijgrecht en sprak zich alleen uit aan het einde van het proces.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 In de Randstad nog langere files op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Burgerveen 8 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Soeterwouderij Dijk 7, A6 lelystad Muiden voor knooppunt Muidenberg 9. Op de A8 Zadam Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 km. Op de ring A10 tussen Afrit Einmuiden Muiden en knooppunt De Meer 6 km.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 Ja. No. Please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 Zfm Zandvoort.nl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 Waar is ze?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 Legale mio sorriso io ti porgo una rosa Su questa amicizia nuova pace sì osa Perché so come sono e fatti chiedo perdono Su qualche fatto è fatto e però chiedo scusa Legale mio sorriso io ti porgo una rosa Su questa amicizia nuova pace sì osa Perdono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 verdoofd. Ook al heb ik het al gedaan. Ik het al gedaan. Ik heb het al Ik heb het al gedaan. Ik Amicizia nuova paci sia, sì, che ik son come sono zoon en ik ga die